Uur Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Universiteit van Amsterdam doet aangifte omdat opnieuw een van hun gebouwen wordt bezet. Ook sluiten ze het Maagdenhuis uit Voorzorg. Dat is een ander gebouw van de UvA waar vroeger veel protesten zijn gehouden. Vanochtend begon de nieuwe actie met een walk-out. De colleges werden toen stilgelegd en docenten en studenten liepen met honderden tegelijk naar buiten. Inmiddels is het gebouw bezet, vertelt verslaggever Josephine Trey. De hal staat nog steeds vol met demonstranten. Ze zijn inmiddels ook naar boven het gebouw ingegaan... Er zijn iets van tien verdiepingen hier. En ik zie rond de zevende verdieping uit ramen de Palestijnse vlag hangen. Gravity is er gespoten op de ramen. En pamfletten waarop staat UvA, je hebt bloed aan je handen. Alle medewerkers en studenten die gewoon binnen aan het werk en aan het studeren waren... is ook gevraagd het pand te verlaten. Bij universiteiten in het hele land zijn nu pro-Palestina-protesten bezig. In onder meer Groningen, Maastricht en Eindhoven zijn tinten opgezet op het universiteitsterrein. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst mag de politieke partij AFD potentieel rechtsextremistisch noemen. Dat heeft de rechter bepaald, vertelt correspondent Gimbal Duk. Bepaalde afdelingen van de partij hebben dat label gekregen en nu zou dus mogelijk ook de hele partij dat label kunnen krijgen. Als het dat zover zou zijn, dan kan de inlichtingendienst ook vergaande mogelijkheden krijgen om nog verder te gaan met monitoren van de partij. En andere stappen die bijvoorbeeld denkbaar zijn, is dat ambtenaren die voor de AFD actief zijn ontslagen worden uit de overheid, omdat zij immers anti-grondwettelijke activiteiten zouden willen ondernemen. AFD was de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. Onder meer vanwege een geheime conferentie... waar ze het hadden over het massaal deporteren van niet-westische migranten. En Oranje-spits Vivianne Miedema gaat weg bij Arsenal. Na zeven jaar bij die Engelse club te hebben gezeten, vindt ze de tijd voor iets anders, zegt ze. Echt heel veel spelen dat deze de afgelopen jaren al niet meer. Vertelt sportverslaggever Rivka op het veld. Omdat ze veel knieproblemen heeft gehad en een langdurige blessure. Of dat is waarom ze moet vertrekken, weten we niet. We weten eigenlijk niet wat de reden is. En wat ze nu gaat doen, dat weten we ook niet. Vivianne Miedema is wel topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal heb ik nog het weer voor je. Later vanmiddag komen er in het noorden, midden en oosten wat stapelwolken aan. En is er ook nog kans papietige bui, ook met onweer. Het is een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Flitsmeisters in het flitsen langs de A7, Horen, Zaanstad, hectometerpaal 21,5. A10, watergaas Watergaasmeer, 4,2. En de A10, Koenplein, De Nieuwemeer, 25,0. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 and not that all Kom maar!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 En uh, daar werd Pieter ook alles over. Straks gaan we met Piet ook daarover praten. Maar eerst ja wel meer muziek. Man, right, right, right, right. No se puede con We're You take you know. Are you ready? Sin importar qué digan, soy feliz. Yo cambie about it. En bij de 21 graden van vandaag past natuurlijk ook lekkere zonnige muziek. En die hoorde je net van Mars uh, Marshmallow en uh, Esta Vida. Ja, we gaan zometeen uh, denk ik weer naar uh, Piet uh, Pijpen toe. Eens even kijken of het een beetje lekker gaat daar op Duintjesveld... met het uh, scoren van doelpunten. We hebben er heel veel nodig vandaag. vinden we wel lekker. Tegen de wedstrijd tegen Beverwijk. Uiteraard hou je je daarvan op de hoogte hier bij CFM. We zeggen een hele goede middag. Hier de Dance Classic van uh, Like a Virgin.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 Ja, wat een verhaal zeg. 60 centimeter te hoog. Ja, nou is... En ik heb ook gezien, ze hebben zo'n zo plateau hebben ze ge ja. gebouwd. Even tijdelijk plateau. Met een trappetje omhoog. Dat, uh, dat ja. de mensen dan bij hun woning ja. kunnen komen. Dus denken, en kan, die woningen we... daarnaast, die, die liggen eigenlijk juist heel laag. Ja, ja, ja. ja. ja dus, dan dus zou dat je denken, een, hoe, hoe kan het nou gebeuren dan? Hè? Dat is een beetje vreemd. En dan, uh, ja, dan was het ook nog zo dat op de begane grond...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 We're hey. It's a different world Go on, find the girl. Come on, come on, dance all night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's a better The days can't be like the night in the summer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 We zijn momenteel, uh, is vandaag die is vandaag gestart, dus jouw vraag zal niet geheel uh, zomaar uit het dus niets uh, gedaan komen, maar. Uh...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 Dicht bij, bij huis kan tennissen. Ja, we hebben tot nu toe een beetje stilgehouden. Stil niet, niet echt actief geworden. Maar nu is de, de, de Vereniging van mening dat we dat zeker moeten doen. Bedoel, die banen liggen daar. Die zijn in de tijd van de wethouder Raymond van Haften gerealiseerd. Echt heel mooi zijn ze. Dus, en ze zijn ook goed bespeelbaar. Dus ik zou zeggen, als er mensen zijn die dit horen en denken...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 Liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkje te keuren in de zon? Of in het uh, Is dit het jouw tijd erop? Uh, nee, dat, nee <laughs> toen, was ja. ik ook, toen was ik ook nog niet geboren oh. hoor. Maar uh, ja, op een mooie dag. Nou, ja, volgende week dus uh, met ja, de, de Ibiza-markt. Hou okay. uh, Ibiza <laughs> uh, uh, je bek. De Ibiza-markt en met wat zijn er nog meer?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 Je moet het niet te makkelijk oppakken, vind ik. Nee, wat, ik vind uh, je, het, ik vind het... welke plekken zijn nou uh, belangrijk dan uh, even voor mij ook... en voor de luisteraars uh, om uh, te nou, behalen de denk, top? Ik denk zelfs dat het, bij plek 7 en 8 moet je al heel erg op gaan passen... zodat je niet in de na-competitie terecht uh. Daarentegen, als je drie keer wint en het, en het loopt een beetje goed... dan zit je bij de na-competitie om naar boven te gaan. Dus, uh. Kijk, ja, dat goed, is wel een heel verschil. Ja. En eigenlijk, uh, deze laatste drie wedstrijden moeten 9 punten zijn... maar zo'n soort... Dus het hangt een beetje van de, de mede-concurrenten af hoe dat gaat. En nu is er een speler van Beverwijk, die kan echt niet meer. Maar ik zie ook alleen maar leuke mensen in de dugout zitten met jurkies aan. Dus die gaan ook niet invallen. Dus ik, ik hoop voor echt dat ze met z'n telk kunnen eindigen. Maar... Jammer, maar het is niet anders voor zo'n club. Oké, okay, nou, dankjewel Piet. Ik, ik, ik blijf in de lucht en als ik me er is, dan meld ik me. Ja. Helemaal goed, dankjewel. Okay, en, dankjewel en, uh... Uh... Ja, jij houdt het in de gaten daar op uh, Duintjesveld.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 Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, papa outé, papa outé, papa papa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 On a bouffé nos doigts et hey! papa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 Onze zei de buur Stram met uh, papa Oete en het van alweer een aantal jaren geleden. Het is lekker zonnig weer hier in uh, Zandvoort. Dus uh, vanavond een mooie zomerstartfestival. Dat hoort natuurlijk bij het uh, prachtige weer van vandaag. Dus het plaatje klopt wel nou een beetje, hè, Thomas. Ja, heerlijk. Heerlijk, zeker weten. Wij genieten in ieder geval van Erko, die staat op volle tour in de studio aan de Tolweg Tina.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 Het standaard zaart met mensen, maar valt er nog de wensen voor mij de Heer. Niemand in de weg, ik heb de zomer in mijn boot. Alle terrassen zijn weer vol. Het stand bezaaid met mensen, wat valt het nog te wensen? Voor mij begint I keep the summer En dat was uh, Elferfiel en uh, Forever Young. We gaan op, net nieuws. En uh, weer, zo dadelijk zijn we er nog één uh, uur lang. Uh, met Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen.